Twee uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bondskanselier Merkel gaat ervan uit dat de Duitse regeringspartijen... donderdag instemmen met het Europese noodfonds. Binnen de regeringspartijen CDU, CSU en FDP vinden een aantal fractieleden... dat Duitsland te veel opdraait voor de schulden van Griekenland. De oppositiepartijen SPD en de Groene hebben al gezegd... dat als er geen grote meerderheid komt voor steun aan het noodfonds... dat wat hen betreft het einde betekent van de coalitie. Op de Duitse televisie zei Merkel dat er geen alternatief is voor het noodfonds. Ze zei niets te zien in het idee dat de Grieken maar een deel van de leningen terugbetalen. Volgens Merkel zou dat het vertrouwen van investeerders in de eurozone zwaar beschadigen. De twee Amerikaanse wandelaars die in Iran vaststaten voor spionage... zeggen dat ze alleen gearresteerd zijn vanwege hun nationaliteit. De twee mannen van 29 zeiden dat op een persconferentie in New York. Ze werden in juli 2009 opgepakt omdat ze volgens Teheran... de grens tussen Irak en Iran waren overgestoken. Ze werden beschuldigd van spionage, iets wat ze altijd hebben ontkend. Vorige week werden ze vrijgelaten. Volgens de twee was het vanaf het begin aan duidelijk dat ze gijzelaars waren. Ze zeggen dat Iran hun zaak altijd gekoppeld heeft aan de politieke geschillen met de Verenigde Staten. Ook de Universiteit van Amsterdam laat onderzoek doen naar het wetenschappelijk werk van ex-hoogleraar Diederik Stapel. Die kwam onlangs in opspraak toen bleek dat hij in Tilburg onderzoeksresultaten over het gedrag van vleeseters had vervalst en werd daarop ontslagen. Stapel werkte eerder ook in Amsterdam. In 1997 promoveerde hij er. De UvA wil weten of hij ook daar heeft geknoeid. De commissie die dat onderzoek wordt onderzoekt wordt geleid... door de oud-president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, Drent. Het weer vannacht vanuit het westen toenemende bewolking. De minima liggen rond 13 graden. Plaatselijk kan mist ontstaan. Overdag neemt de bewolking verder toe. Lokaal valt een spat regen. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden op de wadden... tot 22 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Het is Radio 1, KRO's Nacht van het Goede Leven. Wet en aanstellerijen in die politiek. En zo weinig origineel ook. Doe eens normaal, man. Dat zegt mijn dochter al jaren tegen mij. En als ik weer eens ga bunkiesjumpen of rollersketen... Of, of me op een andere manier van achter de geraniums vandaan wil werken. En nou zegt ineens iedereen het die wilders na. Oh, oh, oh, wat apart. En dan dat gedoe van het wijf met die stekkerdoos. verdammen. Gisteren komt er in het buurthuis een bestuurslid. en Die komt vertellen dat er geen geld meer is voor het jaarlijkse dagje uit. Met een stekkerdoos en een stekker. Ik dacht dat ik gek werd. Nou, toen heb ik hem nog geslagen. Ja, ik had mezelf niet meer in de hand. Enfin, politie erbij, toestanden. En ik was al niet in zo'n goede stemming. Ja, een soort zomerdepressie. Hè? Want, want die zomer... Die hebt dus in juli en augustus alle kansen gehad om er wat van te maken. Niks dus, la loene. Nou, ga ik me dan nou net op een gezellige winter verheugen... met spruitjes en alles erbij, begint die zomer in en weer. Af. en ik ben een flexibel mens, dus ik kom er wel weer overheen... maar leuk is het niet. Nou ja, wel even nog. doei. doei. Nou, welkom, welkom, uh, lieve luisteraars. Uh, kijk op uh, groentevrouwen.com voor uw nachtelijk potje goede zin. Maar eerst uh, naar mijn gasten luisteren. Dat zijn uh, Vincent van Austerterp op zang, Gitaar en keyboard. Zeg ik het niet goed? Ja, oh, wacht even. Ik moet deze microfoon ook. Ja, dan kan ik me omdraaien. Wat lach je nou, Vincent? Vincent. Van Oosterterp? Ja, toch? Van Oostersterp? Oostersterp. Nou, echt waar? Nee. Nou, weet ik het niet meer. Nou, het doet er helemaal niks toe. Meneer doet de keyboard. Dan heb je Hugo de Jonge. Nou, dat is een hele makkelijke naam. Dat is dat kleine mannetje hier, met die lekkere armpjes. Uh, Joris van Roosendaal op de bas... En dan achter de drums Oscar Sanders. En samen heten ze de Apple Jacks. En ik zat even te googelen Nou, dat is een Engelse band uit, uh, uit de buurt van Birmingham. Begin jaren zestig. Uh, vorige eeuw natuurlijk. Die hebben toen een heel klein beetje succes gehad. Met hun Brum Beat, zoals dat heette. Birmingham Beat. Maar goed, uh, ze zijn ook niet die ringetjes uh, die, uh, waar je melk op doet. De Apple Jacks, dat smerig jongen, die cereals. En uh, het is ook niet een Apple Jack. Wist je dat? Het is een, een, een Friendly Troubleshooting Assistant voor Mac. Voor <laughs> Apple. Voor Mac, weet je wel? Dat is een. Uh, uh, Apple Jack. <laughs> nou goed, oké. Okay. Dit zijn vier heren uh, uit uh, Amsterdam. En. Uh, dit is voor het eerst op de radio, uh. Hugo? Uh, mm, ja, We zijn wel aan het gedraaid op de uh, radio. Ja, het is de eerste keer op de radio aangekomen. Eerste keer op de radio? Ja, eerste keer. Op uh, Radio 1, nee. We zijn een keer gedraaid op uh, Amsterdamse radio. Wat, wat is het? Uh, ja, gewoon lokale radio en een keertje voor BNN University ja. radio. Daar zijn we een keertje gedraaid. En oh, dat, uh... ja, daar zijn we op geweest. Oké, okay, maar dit is dus wereldpremière op Radio 1? Precies. Ja. Nou goed. telefoon, staat Radio 5. Ja, maar... <laughs> je zit in een Radio 5 studio, maar dan maken ze gewoon Radio 1. Ah, Oké. Okay. Okay. Okay. Nou, uh, uh, lieve heren, ik, ik ben benieuwd. Laat me horen, laat me knallen. <coughs> Okay. All right. Hey! Why so hard? Take the military people down to another division Why does a few pain if I believe in my religion? I think it's just another wrong decision You can't has a few Yeah. Hey! Oh, Mooi oorblokje! Oh, yeah. hey. <laughs> uh, tevreden hier, klonk je goed? Sorry? Klonk je goed? Vond die, ging hij lekker? Ja, ging wel. Oké, oké. Nou goed, straks meer van de Apple Jacks. Uh, ik ga even opstemmen wat er in de rest van de nacht te horen valt. Even aandacht voor het 31 ste Nederlandse filmfestival. Ik zag al een hoop nieuwe films. Hè. Onder ons, dus de buurt van Marco Geffen En de film Lotus van Pascal Simons. Maar ja, die komen pas later in de bioscoop. Die dus zal ik dus ook later pas bespreken. Onder ons vond ik wel een beetje ondernemelijk. En Lotus, ja, dat vond ik wel verrassend. Oh, ik baal dat ik de Binnen van Os nog niet gezien heb. Ben ik wel nieuwsgierig naar. Ik heb er familie wonen. Goed, wel deze week in de Bios de volgende film. Je hebt enorm veel succes en wat ga je nu doen? Ik ga eerst heel even op vakantie. De Nederlandse actrice Isabelle Bos is spoorloos verdwenen. Ik ben echt precies vermogen. Gekidnapt, maar... verkracht, vermogen. Eerst wordt voor een ontvoering op Bos. wordt reeds meer dan de twee weken vermist. Alsjeblieft dus neem contact met ons op. Ze wordt nu al vijf weken vermist. Ze vinden je. Geeft niet, want dan ben ik dood. Jij ook trouwens. Als je mooi bent, hè, word je nooit ja, bemind om jezelf. Als je leerlijk zet, word je helemaal niet bemind. Wanneer de mismaakte kunstenares uh, Jeanne, gespeeld door de Vlaamse Tineke Kaals... Uh, gedreven door jaloezie, de beeldschone actrice Isabel, gespeeld door Alina Rijn, ontvoert... ontstaat tussen de twee vrouwen een bloedstollende psychologische strijd op leven en dood. Wat als je uiterlijk je levensloop bepaalt? Nou, dat is de synopsis van deze vreemde film... gebaseerd op een erg slappe roman van Tessa de Loo uit 1989. Regie is van Ben Swam uh, Booghart... Uh, die de roman De Tweeling van diezelfde Tessa de Loo heel mooi verfilmde. Maar waarom dit boek? Nou, het gegeven klinkt ontzettend afgekloven... en het lukt die film helemaal niet om die personages levens echt te maken. Ja, hoe aardig Galina Reino ook acteert. En af en toe is het ook best een beetje eng... maar uh, tegelijkertijd een beetje lachwekkend... De actrice Tineke Kaals die is op een beetje lullige manier lelijk gemaakt. Weet je wie ik eng vond? Ik vond die door de plastische chirurgie mishandelde Monique van der Ven. Dat hoofd van haar, die moeder, ze speelt de moeder van Alina. Dat vond ik pas eigenlijk echt eng. Nou goed, ik zag de film afgelopen maandag en ik wist niet goed wat, gaat, wat ik ermee moest. En ik zat zo te pijnzen en ik maakte me klaar voor de volgende persviewing. Nou ja, die was fantastisch. Waardoor de film Isabel natuurlijk nog verder wegzakt in de prut. Luister naar die trailer van die volgende film. Do you know, Jane Eyre, where the wicked go after death? They go to hell. And what is hell? Where are you Ran? If you don't sit still, you will be tied down. pit full of fire. Should you like to fall into this pit and be burned there forever? People think you are good, but you are hard-hearted. Get out. Children, I exhort you to withhold the hand of friendship to Jane Eyre. <laughs> This is a grand old house, but it can feel a little dreary. Mr. Rochester's visits are always unexpected. Oh, oh, wat heerlijk. Dat schone 19e-eeuwse Engels uit de pen van uh, Charlotte Bronte. Wat een hoop heerlijk ingehouden heftige emoties. Ik weet, het klinkt misschien als heiligschennis, maar ik vind Jane... Uh, voor mij wel het ultieme literair goedgekeurde deeltje uit de boeketreeks. Ja toch? Jane, het meisje dat zonder liefde moest opgroeien. Onder haar stand. Dan gouvernante wordt op het afgeleven landgoed van Mr. Rochester. Op wie ze hopeloos verliefd wordt. Maar haar, van wie ze zal vluchten. Maar dan uiteindelijk toch een happy end. Niet meer van deze tijd toch. Maar ja, wat heerlijk. Ik zag de film al in vele varianten. En deze mag er ook absoluut zijn. Regie dit keer is van uh, Gary uh, Fukunaga. Met Mia Wazikowski, Michael Fassbender, Jamie Bell en Judy Dench in de hoofdrollen. En die Mia is echt zeer overtuigend naar nou aanrader. Goed, dan zag ik nog een, een mooie documentaire. Die afgelopen zondag in Utrecht zijn wereld. Nou, dat dus, uh, nou, ja, is dus eigenlijk. Zijn wereldpremière beleefde. Zeer de moeite waard. Maarten Smit en Thomas Double, die gingen op zoek naar de oude bluesmuzikanten. En hun moderne opvolgers, de rappers en de hip-hoppers. En ze reisden naar de Mississippi-delta, de katoenvelden van het Amerikaanse zuiden. De wakenmat van de low blues. De blues -vertolkers, nou, die vertellen over de Amerikaanse geschiedenis. de slaafbestaan, discriminatie. De oorlog in Vietnam, Afghanistan. Hè, de huidige economische crisis en hun verwachtingen van, van die eerste president Barack Obama. Nou, ja, laat ik volgende week een paar mooie fragmenten van horen. Nou, wat verder vannacht? aandacht nogmaals voor de jubileumvoorstelling. Wat is het nu van de toneelgroep Mug met Goudtand, die onlangs de Amsterdamprijs 2011 wonnen. Wat staat er in het juryrapport? Ze staan open naar de wereld, slaan bruggen, schuwen geen experiment... en hebben oog voor kwaliteit en mogelijkheden. Ze gebruiken hun tomeloze energie en artistieke blik op de wereld... om de samenleving te verrijken met kritische eigenzinnigheid. Nou, al dus de jury onder leiding van Jildo van der Bijl. Nou, Maarten van Rossum die gaat tussen vier en vijf door... Uh, met zijn college over populisme. Dus er kunnen een heleboel mensen of de radio uitzetten... of hem nog wat harder zetten. Want je hebt heel veel mensen die het heerlijk vinden... en sommige mensen vinden het vreselijk. Goed, verder weer twee mooie portretjes van uh, de Stratofoon. Belangrijke muziekkennis van Rex van Beuningen. Track Tracers natuurlijk. En een nieuw mysterie van Emily. En die twee laatste zijn, of die laatste drie, zijn allemaal ja. van Jan Emaus. Tot slot uh, de website, www.adelinevanlier. Daar kan je alles teruglezen. Je kan terugluisteren. Je kan het ook podcasten. Je kan je erop abonneren. En uh, je kan ook naar uh, Facebook gaan, he, Adeline van Lier. Je kan ook mailen naar hetgoedeleven.karo.nl. Nou jongens, de rest van het uur is echt helemaal voor jullie. Uh, oh yeah. Oh yeah. Hugo die baalde even, want die was bang dat zijn snaar ontstemd was. Ja. Maar dat is, heb ik helemaal niet gehoord. <laughs> dus is hij nu weer goed? Uh... Oh, Huug, is hij weer goed? Ja, is helemaal top. Oké, okay, volgende nummer. Take it away. All right. right. Oké. Okay. I tell you I don't want to sit here and don't move. Well, I tell you please let me do what I want to do. Well, I don't like it when you tell me I'm doing it the wrong way Well, you think it's a disaster Yeah, but I guess it's okay So, man Well, don't you fight with Let me, me well, because And I don't understand a little thing Which is going through my head Yeah, why should I be tired? And why should I go to bed? Well, listen Stupid jerk, I need the money I don't need the work, I wanna eat Then drink some booze, you yeah, will Come on over here, I got nothing to lose Shut your mouth, brush your teeth, look at me. You better show some relief. You will listen up, give me your money. I'm leaving you, and I'm sorry, honey. Well, man, oh man, don't you fight with me because, man. Vincent, Vincent, jij lijkt heel verlegen. Wat zeg je? Ben jij een verlegen typeje eigenlijk? Ja, op een bepaalde manier wel. Wat heb je voor T-shirt aan? Wie staat erop? Is dat? Kan ik kijken? Is dat John Lennon? Ja. Klinkt niet echt Beatlesk wat jullie zingen toch? Nee, ik heb ook een hekel aan de Beatles. Maar niet aan John Lennon. Ja, nee, klopt niet een John Lennon. Ah, oh, ja, jongens, jullie moeten samen die microfoon delen. Oké, Huggy. Huggy, ga zitten. Oeh. Oscar, met jou had ik, tele, had ik uh, mailcontact, Klopt, hè? Klopt, inderdaad. Het was wel leuk. Ik had uh, uh, uh, Lauwens Vreekamp, die tipte jullie. Een oude regisseur. Die is, is altijd op zoek naar een leuke nieuwe meuk. En uh, dus, nou, ik had even opgesnort. Uh, nou, ik had een mailadres gevonden. En... Uh, ik mailde naar Oscar ik geloof het, dat hij zei... Is het goed, Wanneer? Vanavond? Ja. He? Dus, ja. Ja, helemaal. Ze konden komen optrekken. Goed. Uh, uh, ik heb niet veel over jullie kunnen vinden. Heerlijk is dat. Hè. Behalve dat jullie uh, natuurlijk vrienden zijn. Ja. Lijkt me handig hè, als je sinds 2008 uh, samenspeelt. Oh, overigens moet ik ook nog Benno noemen, hè? die zit daar achter de knoppen. doet hij helemaal voor het eerst, doet hij radioknoppen, ja. Nee, okay. hij, hij, hij, hij is natuurlijk ja. geluidstechnicus, ja. bij jullie Ben, nee, ja. of misschien ook wel bij andere Bens. Kan Benno ben er hier... de bij komen zitten, of? Ja, nee, nee, laat we de knoppen. Laten Laten hem lekker bij de knoppen zitten. Dus hij heeft de knoppen een beetje overgenomen van Ewald, dan kijk ik even naar Ewald. Ewald, is, doet hij het goed? Hij, hij vindt, oké, okay, goed. Nou, Ewald, onze technicus, gewoon, die, die, is, ak die is akkoord. Uh, wat wou ik zeggen, oh ja, uh, jullie hebben ondertussen wel een heleboel gespeeld al. heel veel uh, grote popzalen in Nederland, Lowlands, klopt Lowlands dat nou? ook gespeeld, Echt, waar? Ja. Echt waar? Daar heeft hij waarschijnlijk <laughs> jullie gezien dan. To oh, okay. uh, maar net zo goed uh, hele kleine cafeetjes. Hè? En wat las ik nou? Jullie worden wel de vier ontsnapte MM's uit de TBS-kliniek ja. genoemd. Dat was een groep Dat was een het, het, het was een wedstrijd. Je dan moest port. uit Haarlem komen. Nou, we komen uit Amsterdam. Ja. Dus we hadden gezegd dat we naar Heiland werken. Dat moet je niet zeggen. Dat moet je niet zeggen. Ja. Dat oh, ja. ja, jongen, we hebben toch niet. Dat <laughs> maakt <mee, we laughs> <mee, we laughs> <hebben> toch leuk. Dat een ontsnapte MM's. Kleine kanttekening: het enige waar je ze niet voor kan uitnodigen is een bingo-avondje. Al mag best. Om te spelen. Kan wel. En afgelopen april ja. hebben jullie je eerste album afgeleverd. Of yes. is het een EP'tje of wat is het? Uh, een EP -tje. de Royale. Hoeveel nummers staan er op? Zes. Zes. Ja, zes. Nou goed, ik ga, toch, ik ga even uh, um, jullie doopzee lichten. Uh, waar stonden jullie stijfselkistjes? Uh, Hugo, waar ben jij... Sorry? Stijf... Waar stond je stijfselkistje? Wat is dat? Maar stijst, stijst, stijst, Kijk, dat, stijst, stijst, dat? is jong, hè? Um, mijn stijfstoolkistje stond stijst, in Amsterdam. Oh, dat heb, je begrijpt hem wel. Ik dacht het wel, ja. Okay. Ik had de uitzending hiervoor uh, van vorige week geluisterd. <hijf> <hijf> Zeker toen! Ik heb wel waar we En jij Oscar? Ik kom ook uit Amsterdam. Ook uit Amsterdam, en jij? Ik ook. Dus jouw Allemaal echte Amsterdammers. Rust-Amsterdammers. Rust-Amsterdammers. Rust-Amsterdammers. Rust-Amsterdammers. Joris, jij bent toch een zaaddammer? Hey, en, <laughs> Ik ben nog geen fucking zaaddammer. Echt niet? echt niet. Maar je ouders wonen er. Die wonen er nu. Nu? Ja, ze zijn Sinds, ja, wel weer een tijdje geleden. Maar ik ben geboren in Amsterdam en getogen. De kost verloren kade. Okay. Hij heeft twee stijfstokkistjes. <laughs> ja. maar ik was bijna geboren op, op zee trouwens. maar oh, ja? Het scheelt niet veel, ja. Mijn ouders die hadden een boot en die zaten in Denemarken. En toen was uh, mijn moeder van oh jeetje. Het gaat oh, komen? Ja, het gaat komen. En dan ja, snel terug naar Amsterdam. Okay. Hebben jullie muzikale nesten? Is, het bij, is het bij jou thuis muzikaal? Ja, mijn hele familie uh, Echt waar? De muziek. Ik weet niet of je ja, ga ik dat vertellen. Ja, ja. tel maar. Tel maar, tel maar. Ja? Tel maar even. Ja? Maarten van Roosendaal. Wie is dat dan? Is je? Dat is mijn oom. Ik ben Joris van Roosendeel. Oh, je bent Oh ja, met... oh, ja oké. Okay. Ja, nou ja, Maarten. Ja, ja Maarten. Ik ben wel eens, uh, bij hem, ik heb een portret van hem gemaakt. Bij hem thuis geweest. in, ja. uh, wat is het? Niet Heilo, zo, toch? Een Heilo, ja. Zijn bij, moeder bij thuis. Ja. Dat is jouw oma. Dat is mijn oma. Ja. Ah, leuk mens. Is ja, ze ja, er, er nog steeds? Leuk. Ze is er nog steeds. Het is uh, iets minder helder. Nou, niet wel helder, maar ze praat iets langzamer dan uh, vroeger. Maar, <laughs> Ja, ja. Uh, dat ja, ja, was heel erg leuk. Ik ben de hele dag met hem ja. opgetrokken. Nee, Ik ben And een first. grote fan van hem, ja? Dus van Rozenau, ja? Ja, en de, de Soldiers. Ik weet je of je die band kent? Ja. Dat zijn maar de. de ja, die twee meiden? Dat zijn mijn nichtjes en de drummer is mijn neef. Ach. Dus uh, daar oh, Die wil ik ook wel eens nog eens een keertje uitnodigen. uitnodigen. Dus ja, dus ja, moet ze, je moet zeggen dat ze moeten komen. Ja, ga ja, ik. Jullie ja. moeten okay. komen. En jij? Kom jij uit de muzikaal nest? Ja. sterp. Nou, ik laat zo zeggen. Ik ben de enige thuis die niet kan zingen. Echt waar? Zijn het zingers ben ja, nou ja, niet professioneel, maar uh, klassiek gewoon. Ze kunnen wel beter zingen dan ik. Echt waar? Nee, ja, zijn vader is John Lennon, die op zijn t-shirt staat. Nee, nee. <laughs> ja, okay, nou doel maar... Nee, Vincent. Maar, en heb je zangles genomen? Want je zingt nu wel, maar je doet het heel aardig. Ah, dankjewel. dank je wel. Nee, ik heb geen zangles. Uh, ik heb er ook niet zo'n zin in. Ook niet zoveel tijd voor eigenlijk. Nou, ja, wat, doe je, wat doe je dan ja, verder? Um, ik uh, nog een, zit nog in een toneelgroep. Ik studeer jij studeer welke toneelgroep? Theatertroep. Theatertroep? Yes. En wat studeer je? Zit je op toneelschool? Nee, ja. nee, nee. nee. Uh, media en cultuur studeer ik. Waar zo? Oh, in de, in de Nee, in Amsterdam, gewoon bij de Oude uh, in Munt. Oh daar, oké, okay, op de universiteit. Mm -hmm. Vier dat wat? Nou, ik doe het pas twee weken. Oh. <laughs> <laughs> oké, okay, nee, dan wacht maar, wacht maar. <laughs> Nee, hey, maar, uh, uh, uh, en wat doe jij overdag? Ik ben in bed liggen, nee. <laughs> ik, uh, sinds zaterdag werk ik bij Flyerman. Dus, uh, het bedrijf <laughs> dat even geklap. Ja. Ja. Net als Ossie, we zijn collega's nu. Yes. Nee, we dus, uh, flyers rond brengen Flyers rondbrengen van alle leuke feesten en festivals in uh, okay. Amsterdam. Uh. Gewoon om de centjes te verdienen. Precies. Hartstikke ja. goed. Nou, en nou weet ik weer wat ik we wil vragen. Die toneelgroep, Theater Troep, hm? wat is dat voor groep? Een theatergroep. Ja. Maar wat spelen <laughs> jullie? En wat spelen jullie? Uh, theater. Ja. In Amsterdam. Nee, we zijn een collectief. We zijn nu uh, zes jaar bezig. En, uh, waar kan ik je van kennen? Want ik ga heel veel naar het toneel. Wat, wat spelen jullie dan? Nou, we zijn dan? niet veel groter. Nee? Nee, in Amsterdam. Wel heel nou, leuk. Wel nou, heel leuk, ja. Ja. Maar, maar niet heel dan, In Van een Stalen theater of zo? Ja. Ook of in onder andere. Dat, ja. een klein theater. Ja. Perdu. in Perdue. In Perdue. Dat soort plekken. Oké, okay. waar, waar zijn jullie nu met dit, op dit moment mee bezig? Shakespeare. Ja, which one? Maat voor maat. Oké, okay, measure for measure. measure, for measure yes. En wat ga jij spelen? Geen idee. Oh. Shakespeare. We zijn nog bezig. Oké. Okay. Dat is gewoon, dat is, een, een, is het meer dan een hobby? Dat is zeker meer dan een hobby, ja. Alleen, uh, ik verdien mijn geld nog niet mee, helaas. Nee, Maar ik bedoel, je bent, het niet, gaan, je bent niet naar toneelschool gegaan, je hebt zoiets dus van, nee, ik... Nee, ik ben gewoon afgewezen. Oh, afgewezen. Oh. Oh. Oh. Nee, dat is niet schijnlijk. Oh. Maar je gaat er gewoon komen, hartstikke goed. Nou, oké, okay, dan ga ik even naar die jongen. Doen jullie eens even rustig. Oh, sorry. <laughs> doosje. Oh, Hugo. Ja. Jij, jij hebt ook op de MNA gezeten. Klopt. Is dat lang geleden? Of is dat vorig jaar bij een keer ik... klaar? Um, twee jaar geleden volgens mij. Ja. Ah. En kom je uit een muzikaal nest? Uh, ja. Mijn vader die speelt gitaar. Ja. En Superlijk mijn moeder speelt bas. Nee, echt waar? Nee, ja, dat heeft ze wel gespeeld. Ja, maar dat is het eigenlijk. Uh, oh nee, ik heb ook nog een verre oom. Volgens mij, de, de, ja, de broer van mijn oma speelde ook in een band. Dat is wel heel, heel ver weg. Oh, en mijn, de neef van mijn vader zat in een band. <laughs> ja, je vader zat niet in een bandje? Ja, mijn vader zat ook in een bandje. Wat voor bandje? Een punkband. Oké, okay, alright. Ja. Nou, Oscar, jij hebt dezelfde vraag. Wat was de vraag? Of, of ik ook in een muzikaal nest kom, ja. Anders kan je niet geslapen vannacht. Klopt, in een muzikaal goed. Nee, uh, mijn vader is denk ik uh, de Wikipedia van de muziek. Die weet echt alles. Echt en mijn maar? moeder speelt piano. Ja. En mijn hey. zus speelt saxofoon. Hey, en nou, Wat hoorde jij thuis? Wat draaiden ze thuis? Voor muziek? Ah, de hoe. De hoe. De hoe vooral. Nog een stukje. Deep Purple. En mijn licht gaat opeens uitzien. Out. Yeah. Deep Purple, echt waar? Ja. Maar ik heb jullie al verteld ja, dat ik naar een concert ben geweest. Vroeger was ik nog ja. vijf. Hugo. Als ik binnenkom. Ja, sorry, sorry. Wat rijdt bij jou thuis? Um, Rolling Stones. Santana. Ehm. Uh, Doe maar, <lacht> Ja. Eh... Uh, ja, van alles eigenlijk. Bij, ja, gewoon al die oude leuk muziek, ja. die Purple, Led Zeppelin, dat soort dingen. En heeft jullie dat beïnvloed, dat wat er thuis gedraaid werd? Zeker. Nou ja, ja wel. Ja. Dat ik dat nog steeds luister nu eigenlijk, de hele dag. <laughs> Alle jaren zeventig uh, bandjes hadden. die Purple, Led Zeppelin. Rock. De Elden Brothers. En ja. welk, welk, soort, uh, uh, welk decennium slaan jullie over in muziek? Uh, 80, 90? Ja, zeker. 80 en negentig. Ja, ik heb ja. daar ook een beetje... maar Nou, 80 zit nog een paar aardige dingetjes bij, maar 90 ja. is wel heel erg. Hè? Heel erg, ja. ja. Nou, nou, Nirvana ja. vind ik wel leuk. Ja. Dat soort, okay. nou, ja. Je hebt altijd wel een tijdperk, heb je wel een paar goede dingen. Maar vooral, ja, 60, 70, dat is wel onze... Dat al die oude bands ook, zeg maar, moderne muziek gingen maken als het ware. Dat ze een beetje meegingen met hun tijd. Ja, precies. Al die, ja, de, ja, al die precies. oude platen van... Of die nieuwe platen als ware, van de Rolling Stones vind ik helemaal echt... Ja, ik weet niet, vind ik helemaal niks. Ja, nee, nee, precies. Van ja, Tina Turner, dat is wat ze later heeft Alleen de zooi is goed. Ja, ja, vind ik wel. Ik ook. Dat vind ik ook. Dat nou, nee, Een rare vraag, e, hebben jullie wel eens een, een plaat gekocht? Ja. Ja, we, ja, we verzamelen wel. tegenwoordig ja. Uh, platen. Ja, dat is weer vriendin. Ja, dat gelijk. is helemaal we in, helemaal in ja, ja. Wij twee houden ja, ik een, ik en lang. Vincent houden een battle ja. tegen Oscar. Ja, en ik doe het al heel lang. Wat platen uh, verzamelen? Een platen kopen ook? Ja, een platen luisteren. Ja, platen luisteren ja. cd's, kopen jullie cd's? Yes. Ik heb hem, ja, nee, niet echt eigenlijk. Ik heb wel cd's gekocht, maar dat was meer toen ik in groep 8 zat. En dan denk je, ik ga maar een cd'tje komen, die dan heeft ook muziek. En dan kom je thuis met zo'n hit zo'n cd of zo. En dan zit uh, ja. je thuis luister luisteren en denk je, dit nou muziek? maar dan Ja, want ik vraag me af... van de jaren 90. Ja. Mijn kinderen nee. hebben dus helemaal geen cd's. Ze helemaal geen cd's. Nou, nee, nee, platen dan. alles. Maar mijn moeder ja. koopt altijd cd's. Bijvoorbeeld ja. de Arctic Monkeys en dat soort dingen. Dat ken ik allemaal van mijn moeder. Omdat, ze dat omdat zij het in de koopt. Volkskrant en, ja. dan... en dan koopt je het en dan... Uh... Nee, want ik vroeg me af, hoe, hoe, hoe heb jij een muziekverzameling? Is dat, is dat inderdaad fysiek? Uh, platen? Nou ja, dan misschien nog wel, en cd's. Ja, daar hebben vooral platen, daar vooral veel van ouders. Je hebben gewoon heel veel goede muziek. En voor de rest is het eigenlijk gewoon downloaden. Two ja. zit vol met 50 dagen aan muziek. Dat, ja, precies. <laughs> dus ik vraag me af of jullie het niet veel meer digitaal hebben. Dat, dat ja, nee, eigenlijk bijna alles wel. Ja, heel veel. Maar nou, platenluister is veel leuker. Dus dat digitaal is alleen maar voor op je iPhone of iPod, weet ik veel. En wanneer wisten jullie van. Uh, ik wil gewoon in een band spelen? Nou, best wel vroeg. In ieder geval Hugo en ik, wij ja, spelen. Ja, wij al, zaten met twee in een bandje echt al, al zeven, ja. Sinds was, ik was dertien toen, uh, echt maar, toen we begonnen. Zoiets, ja. Ja. We, ja, wij zaten ook met z'n drieën in een bandje in de eerste hè? oh ja, Heerlijk, ja. ja. ja. zijn eigenlijk een beetje toen allemaal oh, samen ja. te, gekomen later ja. hadden, hadden, ja. hadden jullie nog ik had een basloopje bedacht voor, voor onze band en hebben ze dat gestolen en gespeeld ah, ja, ja, voor oh ja ja nee, ongeluk. Hey, maar leuk. goed dus nu als de de Apple Jacks hebben jullie zoiets van en nu gaan, nu gaan we het echt doen nu gaan we gewoon heel serieus of niet ja ja ja serieus ja best wel serieus ja, het wordt altijd geklaard. Ja, niet serieus. serieus uh, ja. genoeg zijn. Vandaar die uh, MM's en uh, ontsnapte MM's. Ja. Uh, ja. Maar ja, ja oké, okay. moet, moet het groot worden? Moeten jullie groot worden? Of hebben ze iets vandaag ja. zoals zoals nu gaat, vind prima? Ik vind het oh. prima. Ik vind het prima, mag groot ja. worden, is geen probleem. Ja, ik vind het ook ja, geluid, uh, het Dat we gelukkig een paradijs vol willen krijgen. En uh, waar jullie nou vandaag gedraaid in Londen, wat was dat verhaal? Ja, ja klopt. Ja, we hebben laatst gespeeld met een band uit Londen. Edit Select. Edit Select, yes. En was, was, uh, we speelden op een festival uh, in, in Noord ergens. ja het was, was er een man uit Londen en die vond ons geweldig en die, had een, die band En ze had een project dat heet Lawn Damned van Londen en Amsterdam. En een ja. band samenbrengen uit beide steden en dan uh, overal gaan spelen. En dan hadden we laatst laatst in Panama een optreden en dat was helemaal leuk. En, toen, en, ja, en nu mogen wij ook in Londen optreden. En... Nu gaat hij, ze hebben ons CD gekregen, nu gaan ze ons daar draaien. En toevallig moest iemand daar draaien op een, op een, een of andere benefiet waar 20.000 mensen komen. En ja, dat ja, hebben we ook gedaan. Ja. Dus dat is toch een leuk gevoel. Dat is heel leuk, ja. ja. ja. En, en zijn er serieuze plannen om een echte uh, album te maken? Ja, we moeten eerst nog onze oude CD wel, terugbetalen. <laughs> aan iedereen. Dan hebben we hebben allemaal <totstuk> geld geleend. Ja. Oh, heel als we het ja. allemaal terug hebben, dan gaan we beginnen aan een echte. Uh, Grote werk. Maar is het niet zo dat een, dat een platenmaatschappij dat voor je betaalt? Ja, maar wij hebben geen platenmaatschappij. Dus dat voor willen, alle platenmaatschappijen die nu ja, luisteren. Die is. <laughs> <laughs> wij is ook nog een. Nou, ja, als hetzelfde vind ik eigenlijk wel leuker, want dan heb je wat meer zelf wat uh, grip op, lijkt me. Ja. heb uh, ik hoor dat de uh, platenmaatschappij heel veel Samerlitz zegt van dit mag wel en dit mag niet. En wij willen eigenlijk gewoon uh, doen wat wij willen. Hè? Ja, ik, ja. ik heb jullie gevraagd iets mee te nemen en hebben jullie twee heftige dingen. Ja. De Hives, dat is uh, uit Zweden, een soort garage ja. punk. Ja, ik zoiets. Ook. En wat stond er nou, Die doen aan, zelfverheerlijking? Uh... Ja, nou ja, zeggen dat ze. Hun CD had ook. Your, your new favorite band. Of, uh, ja, zoiets. Eén van de CD's. Ja. Ja. ja, het is wel grap natuurlijk. Het is natuurlijk wel. Uh, ja, het, is ja, het is wel grappig. Het ja, is wel grappig. Die, Was, die, ja. vast, die een lange maar ze zijn wel echt supergoed. Ja, Moeten we, we een stukje laten horen of jagen we dan alle luisteraars weg? Nee, ze willen even allemaal hangen, denk ik. heel man. klein stukje. Ja, nou, <laughs> Oscar zegt een heel klein stukje. Hey. Twee minuten. Harde, <laughs> harde. We gaan het gewoon uh, afknappen, want ik zie, ik zie daar de klok. Jullie moeten gewoon gaan spelen. Okay, ik hoor liever uh, jullie dan. Uh, oh en we right. hebben genoeg gezeverd, toch? Ik weet alles uh, over let's jullie. Let's go! <laughs> Alleen nog even, uh, wat wordt het volgende nummer? Ga maar staan. Uh, Joris, So many. Ga so maar many. So so daar. Gaan we oh. dan? Komt een vanuit? Ja, er komt een clippie vanuit. Er komt een clip vanuit ook nog. Oh, ik zag ook. Uh, is die clip nou van jullie met, met die. Uh, die, die, die, die uh, Robotjes op ja, het dat heeft Hugo gemaakt. Museumplein? Hij is ook kunstenaar. Ja. Oh, oh, nou Hugo, ik vond hem erg leuk. Dus dan moet je maar op uh, jullie website, hè. Uh, gewoon uh, de Apple Jackson dan kon je er wel ergens. Ik vond het erg lief gedaan. Had jij gemaakt? Ja. Erg leuk. Ja, Dank je nou, Ik weet niet hoe het nummer heet, maar dat, uh, dat merken we dan wel. Zo so, goed. Okay. Huh? Nee. Doe maar. How many times I thought you were so right, right? How many times I thought you, I love you? Too many times I thought you were oh, right, right? So many times a day, wonder why you say. How many times I thought you, I'm crazy? Too many times I thought you, I'm so lazy. How many times I thought. So many times I know too, it's tragic, it seems so dark. I told you, your brah, right, right. How many times I told you it's fantastic? How many times I told you it's so tragic? How many times a day, wonder why you say? Right. It's time. Ik microfoon, maar even zo. Um, ik, ik, ik las uh, nog een grappige wapenfeit. Dat uh, een, een nummer van jullie was gekozen voor die, uh, voor die puberfilm. Lover or Loser. Lover or Loser. Van Daaf Schramm. Uh, naar uh, zo'n boek van uh, Slee. Heeft het nou nog een, uh, een breder publiek opgeleverd? Nou ja, dat, nou, dat ik weet ik de... niet. Want die mogen toch niet naar onze optreden toe komen. zijn een, <laughs> een beetje te jong, hè? ja. Nee, wat grappig. Ja, verdien je er dan wat mee als hij, hij zo'n nummer gebruikt? Ja, we krijgen binnenkort goed uitbetaald door de Boema. We krijgen binnenkort uitbetaald door de Boema. De Boema? Ja, de Boema Steenbra. Okay. Ja, nou, ik. goed. Ah, ik betwijfel het. Wat? Ik betwijfel het. Ik weet niet of het nou echt zo is. Of we nou echt geld aan hebben verdiend. Nee. Het is een beetje... Is het is toch raar? We He? hebben het ook niet zelf ingespeeld. Hebben ze anderen laten doen? Ja. Het heeft gewoon, wat is het, Akta, of Thomas acta heeft dat gedaan, toch? Ja, ja wat raar. Ja. Ja. Hé, hey, hoe ontstaan nou die nummers? Hoe gaat het proces bij jullie? En uh, wie gaat het vertellen? Ja, één iemand heeft een ideetje en dan werken we het een beetje uit met z'n allen. Wat, Eos? Hey, <laughs> Zegt Oscar. Ja, ik kan dingen in fluisteren. Ja, ik kom Ossi door die microfoon weer. Dus ik fluister in microfoon. Ja, fluistert door wat ik moet zeggen. Ja. Ja, Oké. Okay. Okay. Nee, ja. um, we gaan gewoon. Iemand bedenkt iets en dan gaan we met z'n allen gezellig zitten. <laughs> en dan gaan we een beetje spelen. En iedereen bedenkt er zelf iets wat bij, eigenlijk. Dat is een, ja, een beetje het ding. Dat is gewoon. En die teksten, van wie komen die? Slechte teksten. Nou, die uh, schrijven wij twee. Ik heb, ik heb Vincent. Ja, voor die. Ja, ja. Inderdaad, degene die het uh, zingt, die heeft ook de tekst verdacht. Dus, uh... <laughs> nou goed, laten we nog maar eentje horen. Ja, dus, kom op. Welke doen we? Good times. Good times, alright. Voor alle mensen. Handleer. Handleer los. Ook in de auto. Let's go Here we on, go, yeah. go. When well, you may say that you want it I want it And you may say that you realize, realize. That you will die without it The good times And you may think that you're a someone There is someone Who can make fun of me Yeah but baby Baby, baby You may say the street. Nou, er een doosje bij, dat hadden jullie al gehoord. Hè? <laughs> um, wie, wie zijn jullie grootste inspiratiebronnen op dit moment? Hmm. Crazy Dog. <laughs> nee. Nee. Ja, ik um, ja. ja, inspiratie, ja. Um, nou, oké. Okay. Ja, de Stones. Echt waar? De maar de, Stones, de oude Stones dan? Ja, de oude Stones dan. Ja, voor mij, ik ik luister de hele dag door naar de Elman Brothers. Nou, uh, El nee, heb ik ook van het weekend gedraaid. Wat leuk! Ja. Oh, wat die leuk. heb ik ook gezien live hier in Hilversum. Ja, serieus? Ja, ik ja, ben een oud wijf. Goed. Uh, maar jullie hebben hier nog een plaatje meegenomen. Ja, ja, is Richard leuk. Cheese, want dat is ja, heel ja, melig. Dat dat is uh, al die jongens die hebben, hebben... Richard Cheese, dat is eigenlijk... Je weet waar, waar dat op slaat. Richard Cheese, weet ik niet, maar... Nou, eigenlijk, een ander woord voor Richard is, een afkorting is... dik, hè? Oh. En Dick Cheese. <laughs> What? Dick, Dick Cheese kimmelkaas. is... Dick Cheese is... Ja. Oh, oh, oh, een je band je bent vast, die zich uh. smegma noemt. Nou, ga je gang. Maar, maar... Uh. <laughs> okay. wat gaan we luisteren van die band? Uh, Rape Me. Rape Me, van Irvana, officieel. Uh... En wat doen zij ermee? Nou, dat ga je, ga je horen. Oké. Okay. Hey! <laughs> Here's one for the ladies. <laughs> Ray. Appreciate your concern Nou, dat vind ik een absolute aanrader. Dat is voor mij een ontdekking. Richard Cheese. En officieel heet ze? En de Lounge Against the Machine of zo. Hè, ja, ook als parodie op uh, uh, Race Against the Machine. Yes, that's race that's again. Goed, maar het is weer tijd voor de Apple Jacks uh, themselves. Alright. Volgende nummer yeah. gaat heten wat? Uh, modern Society. Modern Society. Oh, nou. Van de videoclip. Oh, voor de videoclip. Uh, ja, dan moeten we even kijken, hè? Die mannetjes. Yeah. yeah. Wat voor maat heb jij? Wat voor maat schoenen heb 50. jij? <laughs> wat? Uh, 45,5. Oh, ze zien er wel uit als dus 50, maar ze zijn wit 50 50. en heel puntig. Ja, prachtig. Um, wat zijn de komende optredens voor jullie? Wie weet dat uit zijn hoofd? Ja, volgende. Een, een, ah, 1, oh. oktober. 1 oktober. Ja, kop van de Java. Uh, uh, Con Planet Contra um, City Jam yeah. Festival. Ja, ja. Houdt, wat houdt dat in? November. 24 november. Nee, 24 november tot 28 november in Londen. In Londen. Echt waar? Ja, ja, ja dat zei je al. Maar wat, is, wat wordt dat dan in Londen? Um, ja, gaan we een soort kleine tour doen. Als, uh, gaan we uh, even kijken? Vier optredens doen. Als het goed is, allemaal. Dat zou wel te gek zijn, toch? Ja, zeker. Stel je voor dat je naar nou doorbrekt in Nederland? Ja, dat zou wel geweldig zijn. Oh. <laughs> en, en, maar op de kop van het Java-eiland? Uh, uh, ja, 1 oktober, 1 oktober. Het is een, het is een soort uh, skate-BMX-contest uh, ja. uh, en, en allemaal dat soort dingetjes. Gewoon een hele dag uh, leuk festival en aan het einde van de dag uh, gaan wij de boel op de kop. Staan. Ja, hoe laat spelen jullie? Zes uur. Hoe laat spelen? Zes uur. uur. Oké, okay. maar ja. nou, goed. Okay. Hé, hey, nog een nummertje? Zullen we er nog één of twee. Nou, vijf minuutjes, dus uh, vier en een half minuut. Dus ga je gang. It's all yours. Oké. Okay. Are, you Are you ready? Let's go! Hey! Nothing is the thing we used to say Where the West some time we did it But I'm sure we don't do it today Yeah, but smile and don't worry About your money You don't have to care Because you are, yeah, you are So pretty, pretty, pretty lovely, girl. You haven't heard before I'm gonna Uh, uh, Hoor je Quantic al? Dat is in mijn uh, Oké. Okay. Oh, wacht, ik moet even in de microfoon praten. Dat is mijn handen. Ontzettend bedankt dat jullie waren. Ja, dat en dan ga jullie jullie daar ik opruimen. Ik ga gewoon door, dus dan moeten jullie af en toe even een beetje stil zijn. Hè? Ja. <laughs> en neem een biertje. En uh, we hebben hier een rookhok. Dus uh, ga je helemaal ontspannen. Hey. Hartstikke bedankt. Ontzettend veel succes. Oh, het. Ik hoop dat we in Londen helemaal uh, losgaan, gaan. Ja? Doei.